Alsof dat album soms kon spreken, weet je nog wel oudje, er was er ook een in mijn rozen wij en die leek precies op een jeugdkiek van mij, weet je nog wel?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 Je weer niet, dan zingen we samen dit lied: K heb maling aan geul, om gelukkig te zijn. Ik zing graag een weesje met een meisje in de maneschijn. K heb maling aan geul, ik verlang slechts naar jou. Doe zeg nou ja, Mia gara carolina, sempre a te e sai perché? Io voglio ciò che piaccia a me e quel che piaccia a me, tss, tss. mia gara carolina, anche a te piacerà e ti tiro cose, è il bacio dell'amor che fa sognare, sognare la notte di mattina e sé, il paradiso del piacere, io sogno sempre a te. La cara carunda, sempre a te, solo detto già de perché. a perché tocco meglio con te notte di più vicini mi garra caroling scoprirci addio mio battenada Non è per te che l'énbassa, ma ben a che per le la rosa, si volto de che gli agni ranas, lascia la sienda a me, ca non ne cose, tu va piotte si troppo nesta che l'énada veloce. che nu zitten we ons, te fahren we het bordelas, de la libertà. Ogni giorno cambio un fiore, e l'appunto indietro a te, stamattina sul tuo cuore, ci hai mettuto una palser.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 Maria van Bahia, alle jonge harten klapten sneller voor Maria. Zij lachte tegen iedereen, maar ieder dacht meteen dat het was voor hem alleen. Ai ai ai Maria, Maria van Bahia. Wie leidde het bal met carnaval? Dat was Maria. En elke man raakte van streek en droom en daarna bleek als hij naar haar dansde kiek. De tambourine, een luid.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 Toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd. Zit als Maria's eigen hand beschouwd, Toen was Maria stilletjes getrouwd. Maria van Bahia Alle jonge harten klapten sneller voor Maria Zij lachte niet iedereen Maar en ieder dacht meteen Dat het was voor hem alleen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 Jij op mij zou wachten, maar jij kreeg plotseling andere gedachten. voort sta ik nu steeds te dromen. Ik zie daar meisjes gaan en ook weer komen. Jij bent er niet.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 Zee. Hoe verheugd ik steeds ontwachten In ons hutje, ons hutje bij de zee Mijn verbeelding ziet de bloemen Voor ons nederig venster staan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 In ons hutje, bij de ziekte. En ik voel weer zweven In ons hutje, ons hutje Zal mijn hart u loven, vreedzaam plekje uit mijn buurt. En mijn laatste wens zal wezen dat ik eens in kalm horeen, het moederhoofd ter rust mag vleien. Ons hutje bij de ziet toe de hoofd daar rust mag vleen in ons hutje, ons hutje bent de ziet. Beleefde tijd van de leer, wat zand voert uit voort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 Zandvoerder door met Mario Zandvoort. Bye bye love, vaarwel tederheid, hallo eenzaamheid, ik vecht tegen een stoppont. Bye bye love, vaarwel liefdelijkheid, hallo bitterheid. Ik voel me moe en lepom. om, vaarwel, vaarwel. Naar huis, als je verandert van gedachten, kom weer naar huis Ons mijn nestje van alleen, kom weer naar huis. Denk ik, kwam je bij en fluister even zacht, Jonah, kom weer naar huis. naar huis als je verandert van gedachten kom weer naar huis het zal voor goed vergeten zijn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 een jongen is een gozer, een meisje is een grietje Ze doft ze lekker op wanneer ze aan de scharrel gaat Een kleurtje op ter waffel, wat boeier op ter snuffer Ter gozer zegt voor lief, nou ben je net een papiekraat Poen, poen, poen, poen De een zegt geld, de ander niet, maar wij zeggen poen Poen, poen, poen, poen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 Duizend gele, duizend rode bensen jou, het allermooiste wat mijn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 En die andere schot, die andere schot, die lijkt precies op blauw. Pa, pa, pa, pa, dadadad. pa, pa, pa, De jonge mama is de hele dag in to, want baby's eisen tijd. Maar op papa is aard. Je She's so blind. Het zo of zing je het zo. Liep app het idee, het is vlucht geleerd. Het gaat als gesmeerd, toe als ik een fluides mee. Iedere grote symfonie stijgt me naar mijn bol. Deze melodie En ik sta op dood Al je het zo Of zing je het zo Je leert het direct Zo gaat het perfect doen Als ik een fluit is mee Heb ik soms een slecht humeur Valt het werk me zwaar Lijkt het leven mij een sleur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 De symfonie stijgt me naar mijn bol, maar op deze melodie ben ik stapel dol. Aflijdt je het zo? Of zing je het zo? Wie bepaalt dee je leert het direct. Zo gaat het perfect. Doe als ik een fluiters dus mee.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 Marie, er is een liefing, waar ik met een hart zo hard. Jouw hart is zo hard als een steek, waarin, het is een liefing, waar ik met een hart zo hard. Een ezel stoot zich past niet tweemaal aan dezelfde steen. Maar aan een steen het hart van jou te de dieperman zit. Die en nou jouw hart is zo hard als een steek, waarin, het is een niet, waar ik met haar hart zo hard. Marietje, ik snap werkelijk niet wat op jou toch bezielt. Er was zo menig jongeman die wil van je hield. Dat weet ik, maar er is geen man die mij iets interesseert. En toen begin jij nou ook niet, want heus je bent verkeerd. Jouw hart... Is zo hard als een steen, maar er is er niet, Marie, met een hart zo hard. Jouw hart is zo hard als een steen, Marie. ik, er is er niet, maar ik met een hart zo hard. Een ezel stoot zich vast die tweemaal aan dezelfde steen. Maar aan een steen en kap van jou toe iedere man zich rond. En hou jouw hart is zo hard als een steen, maar ik is er niet één, Mariet met een hart zo hard.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 Is zo hard als een steen, Marie, er is een ieting, Marie, met een hart zo hard. Een ezel stoot zich vast niet tweemaal aan dezelfde steen. Maar aan dat steen, een hart van jou, zo diepere man ik komt en bouw jouw hart. Is zo hard als een steen, Marie, er is een ieting, Marie, met een hart zo hard. Met een hart zo hard. Met een hart zo hard. Hoor muziek van Trusje Koopmans met hart van steen.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 Dag, meisje, meisje lief, dag, dag, schatje, schat de vap, dag, engel, da, engeltje, dag, dag, liefje, liefetje, dag, dag, dag, de zon tekst zo so blij, zo so stralend als jij. wat een dag, wat een dag, wat een dag, dag, da, meisje, meisje lief, dag, dag, schatje. Zit ben er de, ik ben er de, ik ben er de, ik ben de, ik ik weet het niet. ik ik ik ben er de, ik ben er de, ik ben de, de, ik ben er de, Engel, engeltje dag, dacht, dag, liep je liepje dag, dacht, dag, de zon kijkt zo so blij, zo so stral en wel jij. Van een dag, van een dag, van een dag. Dag, meisje, meisje liep dag, dag, dag, schat je, schat op dag. <mog> gong gong gong gong gong gong>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 Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD's in Nederland maken zich zorgen over het toenemend aantal coronabesmettingen. Volgens de koepelorganisatie komt dat omdat mensen zich niet houden aan de RIVM-richtlijnen... zoals anderhalve meter afstand houden. Een organisatie stelt dat het... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van...